Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. De Eerste Kamer is begonnen met de voorbereiding van de Verenigde Vergadering... waarin koning Willem-Alexander wordt beëdigd. Kamervoorzitter Fred de Graaf zal de komende drie maanden leiding geven... aan de voorbereiding van de vergadering. De Verenigde Vergadering staat straks ook onder leiding van de voorzitter van de Eerste Kamer. De Kamerleden zweren of beloven bij die gelegenheid trouw aan de koning. Ondervoorzitter Putters van de Eerste Kamer zei dat de twee kamers bij de voorbereiding nauw zullen samenwerken met de gemeente Den Haag en met de regering. Hij bedankt de koningin Beatrix voor de toewijding, betrokkenheid en warme menselijkheid waarmee ze het koninkrijk heeft gediend. De Rijksrecherche heeft vanochtend invallen gedaan bij het huis en het kantoor van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol... De huiszoekingen gebeuren in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar corruptie door Van Pol en VVD-politicus Jos van Rij. Bij Van Rij zijn oktober vorig jaar invallen gedaan. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de banden tussen Van Rij en Van Pol al sinds vorig voorjaar. De overheid test komende maandag, 4 februari, het nieuwe alarmsysteem NL Alert... Degenen die het systeem op de mobiele telefoon hebben... krijgen dan een controlebericht. Daarin staat dat het bericht kan worden genegeerd. Het is het eerste van drie controleberichten. Met NL Alert kan de overheid mensen waarschuwen... als er zich in hun directe omgeving een noodsituatie voordoet. Israël heeft protest aangetekend bij Argentinië... tegen een overeenkomst die dat land met Iran heeft gesloten. De landen gaan samen onderzoek doen naar een bomaanslag... op een joods centrum in Buenos Aires in 1994... Daarbij vielen 85 doden. De aanslag wordt toegeschreven aan Iran. De Israëlische regering vergelijkt de overeenkomst met de uitnodiging aan een moordenaar... om de moorden te onderzoeken die hij heeft gepleegd. Het weer bewolkt en in de loop van de middag gaat het regenen. De maxima zullen rond de 10 graden liggen. Dit was het en Dit is Kees Kwaks van de, A en de B. In de randstad viel op de A16 Breda richting Rotterdam bij Zwijndrecht 2 kilometer. Er is één buis van de Drecht tunnel dicht en ligt een putdeksel los. Tot zover de verkeersinformatie.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 Naar nee, Zandvoerder, Zandvoort met Mario Zandvoort. Het geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen, beetje nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen. Weet je nog wel, Oudje? Wij kiekten ons kind toen het in slaap was bezakt... ...en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, Oudje? Wij kiekten hem haast alle weken...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 welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee. Terug op reis in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Vandaar ook onze herkeringsmelodie waar we mee hebben begonnen. Louis Daas met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. Komen nu weer een hoop gezellige Nederlandstalige muziek. Oud-Hollandstalige muziek, moet ik zeggen. Vorige week heb ik een hoop. Uh, ja. Een hoop berichtjes gehad dat mensen het heerlijk en gezellig vonden. Een hoop meezingers. Nou, we proberen dat natuurlijk te overtreffen. Maar ja, het is best moeilijk om uh, muziek uit de jaren 30 tot en met de jaren 70 uit te zoeken. Wat echt allemaal een beetje... Ja, het moet niet te veel in de carnavalstijl gaan natuurlijk. Dus uh, ik heb mijn best weer gedaan. En de volgende dame is uh, Karin Kent. Geboren in Amsterdam. Op 11 november 1943. Was de artiestenaam van de Nederlandse zangeres Janneke Kanteman. Nadat en ze enige tijd had gezongen in de Flying Tiger, gekend kent in 1966 op solo toe. Er zat al enkele singles zonder veel succes op haar naam staan. Maar toen ze op het uh, Knokkenfestival het liedje Dans je de hele nacht met mij zong. Het door John van Olten vertaalde Dance Mama, Dance Papa, Dance van Bert, Backerack en Hal Davidson. En dat was op... Uh, 13 augustus 1966 bereikt het lied meteen de eerste plaats in de Veronica Top 40. En was daarmee het eerste Nederlandstalige nummer 1 hit uit de geschiedenis van deze hitlijst. ik heb hem voor u klaarstaan. Karin Kent met Dans de hele nacht met mij. Het origineel uit augustus 1966. Dans je de hele nacht met mij? Ik dans het met jou, maar wat doe jij? Dit moet het feest zijn. Wat ik ga bieden. Nederland. Mario Zandvoort. Het met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wijze grap vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. rekt zijn dedelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey, hey,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 Tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met en we gaan ook niet naar huis. Op onze weg terug klinkt het gezang niet bijster bijsterolijk. Wanneer we nog wat stamelen van, en mijn moeder is niet thuis. Maar altijd zijn ledelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey, je hey, de jaren 50 en de jaren 60. En af en toe plaat het de jaren 70 vandaag. We hoorden muziek van Peter wij met Kom van dat dak af. Daarvoor hoorden u de Ramblers met Mijn Schoonpapa. En ook uh, kwam Karin Kent voorbij in 1966. Het dansje de hele nacht met mij. Een plaat die je tegenwoordige, nou, tegenwoordig Hij wordt nog veel gedraaid door de Sonys, De Sonys hebben hem jaren geleden opnieuw uitgebracht. En uh, ook dat blijft nog steeds een grote hit van Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. En zo ook met Ria Valk. Ria Valk is geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Nederlandse zangeres en voormalig televisiepresentatrice en ook actrice. In 1949 verhuisde haar familie naar Amsterdam-Oost. En van een buurjongen leerde ze gitaar spelen. En in september 1958 deed ze mee aan een talentenjacht georganiseerd door Kees Manders en zijn cabaret. Het Uiltje, dat was aan het Torberkerplein. Aan het Torberkerplein, moet ik zeggen. Polk won de eerste plaats, de eerste prijs voor het cabaret der onbekenden... en kreeg van Manders een contract voor zijn cabaret. En in mei 1959 werd ze met haar uitvoering van Tutti Frutti tweede achterwinnaar Pim Maas bij een Elvis-imitatiewedstrijd... Het betrof hier de verkiezingen van de Nederlandse Elvis Presley. Dat was allemaal in het Cinema Royale. Polk verscheen in een zwart-oranje gestreept lange broek met laarzen en een cowboyhoed voor het voetlicht. Zal, de zaal joelde heftig, want iedereen vond dat meisjes met elke verkiezing niks te maken hadden. Maar uh, uiteindelijk hebben ze toch een aardige carrière opgebouwd, hè Riaval. Op uh, 25 augustus vorig jaar deed Ria voor het eerst mee aan de tv-show Strictly Come Dance op Nederland 1. Dit op de leeftijd van 71 jaar jong en op 9 januari van dit jaar is te zien. In het derde seizoen van Ali B op volle toeren en ook... Uh, de platenmaatschappij, stage on tour producties een vernieuwde versie van Leo uit met een echt facebeat, 37 jaar na het ontstaan van de eerste Leo en opnieuw een zeer groot succes Dus uh, ja, ze doet het nog steeds op 71 jarige leeftijd. CFM Zandert, ik heb voor u uitgekozen, Ria Valk met Hou je echt nog van mij, Rocking Billy. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy Of is nu al je liefde voorbij Heus, ik twijfel, nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit, A rockin' believe? Sinds je naar dat Amerika ging? Want je zei dat ik over. Mij raken of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch wel een beetje, het is zo eenzaam. daarvoor geen money, rock'n' believe Dus dat leende je even dan mij Ik heb eerst nog geazeld omdat ik niet wou, maar jij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 Wil Echt nog van mij lief? Of is nu al je liefde voorbij Dus ik twijfel nou toch Wel een beetje Het is zo eenzaam op de voet Hij met haar mond, mooie praatjes rond. Ze klekt vele uren, over alle buren. Maar waar ze het vandaan haalt, ja dat snapt geen hond. Of oh, in De rottel van de stad. ieder kent haar naam. Oh, oh, oh, oh. oh felicitat ah, ah, ah, ah. de roddel van de stad. Oh Felicidad, ah, ah, ah, ah. de roddel van de stad. Oh, oh, oh, oh. Ieder kent haar naam ah, ah, ah, ah. en ziet haar liever gaan. Ben je nog niet klaar, werk hier dan maar. Dan wordt er voor alles haar duim gezogen. Zij houdt geen minuut, de kiezen op elkaar. Oh, felicidad. Ah, ah, ah, ah. De rotto van de stad. Oh, oh, oh, oh. Jeder kent haar naam. Ah, ah, ah, ah. En ze ziet haar liever gaan. Dan lijkt mijn hartje wel een dans, orkest, pom, ploem, Net als de gitaren, zoem, zoem. Net als alle staren, roem, roem, roem, zo gaat het droom, Maar je kijkt naar mij niet om. Nachten niet zo best Jij bent steeds In mijn gedachten En dan lijkt mijn hartje wel een dans Orkest ploem, Net als de gitaren. Zoem, zoem, net als alles Maar Roem roem, roem Zoals de trom Maar je kijkt naar mij niet om Wist ik maar bloem, bloem, Waarom Vrolijke klanken van Trea Dops met de ploem ploem Jenka Daarvoor hoor je Harry Becker met Bellisie Dat, de rollen van de Stad. En ook hoor je Ria Valk. aan het begin van het blokje van de Riemen, met Hou je echt nog van mij, Rocking Billy? De volgende artiest kennen we allemaal. weinig Groot, hoef ik weinig over te vertellen. En het nummer dat hij voor ons gaat vertolken. is Het Land van Maas en Waal. op de tekst van Leonard Nijg, dat begin 1967 op single verscheen. Het is wel een van de grootst bekendste nummers en het enige dat de eerste plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. De Groot haalde inspiratie voor het lied... uit de Bratski Toverballon. Een kinderboek van Frans Ginski. En dat was uit 1904. Dat hem als kind voorgelezen werd. In dit verhaal zweefde Pieter in een ballon over land. Het land van Maas en Waal. De Groot had allerlei fantasieën met dit land. Stelde in op de titel voor aan Leonard Nijg. En het laatste refrein van de land van Maas en Waal bevat een lachje waar Boudewijn de Groot zich nog steeds aan ergert. Het lachje had moeten lijken op de grinning van Bob Dylan... in zijn nummer Rainy Day Woman. Het grinniken van de Groot mislukte tijdens de opname... en kwam eruit als ha-ha-ha-ha-ha. Omdat er maar drie sporen gewerkt uh, kon worden in die tijd... werd er besloten de opname niet over te doen... dat het lachje op het uh, uiteindelijke single gewoon verscheen. En ja, daar was uh, Boudewijn niet groot mee. Niet gelukkig mee, maar uiteindelijk is er toch een... Uh, ja, nummer één positie uh, heeft hij ermee bereikt in de Nederlandse top 40... U gaat hem nu horen van Boudewijn de Groot met het lamp van Maas en Waal. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos. De lange te bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het laal. Ik loop verarmd met een kater voorop om Daarachter twee konijnen met een trechter om de kop En dan de grote snoos aan die leggen blazen ei. Nee. Wanneer je schudt dan sneeuwt het op de endmoetse abdij Ik reik een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun schepen in de hand. Dan blaast er de varen, ter eer van de spaat. Die trouwt met de vinger hoe ze houden van elkaar.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 We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. We staken alle kerken met brandewijn in brand. Het is koud vuur dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en bierlala verdwijnt. Dan steken we de loft rond en ook de dikke traan. En eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaart. En onder de gouden Heer. In de zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekken over de heuvels en door het grote bos. Dus goed de stoep voor te bergen in van het circus Jongbos. En we praten en we zingen en we lachen. <lacht> het lachen. De witte vlakte glijden sleden over en ijs. Voortgetrokken door hun trouwe honden gaat een bruidspaar op de huwelijksprijs. Stevig gauw op bruidig onder teugels. of kou brengt hem niet van de wijs. Door de sneeuw van Alaska rijdt een gelukkig mensenpaar. Het zijn Jurgen en Alaya, zij horen van hem, hij van haar. Groet het lieve meid en eind.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 Of jij me kussen want daar bij de waterkant, daar bij de waterkant Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op het idee? U bent beslist buis, maar na verloop van nog geen jaar, werden wij een paar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 Daarvoor hoorde Mieke Telkom met Jurgen en Leila. En ook hoorde muziek van Boudewijn en Groot met het land van Maas en Waal. Zandvoort uit Zandvoort, iedere week neem ik u mee bereis Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag een hoop muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Zo dus ook de volgende formatie, de Skymasters... een Nederlands radioorkest en big band dat... Uh, ja. Succes had tussen 1946 en 1997. Ze maakte een rare debuut in januari 1946. Het orkest werd opgericht in 1945 in opdracht van de Afro. En trad de eerste maanden op onder de naam Red White en Blue Stars onder leiding van Willy Kok en Willy Kok trok zich terug aan het orkest, en het orkest ging door... onder de leiding van tromponist en arrangeur Pies Scheffer. De populariteit was te danken aan het feit dat het orkest... wekelijks twee of drie maal per week op de radio was te beluisteren... met pittige big band swingnummers en prima zangnummers. Als rest was uh, Annie de Reuver het aan het orkest verbonden... en in 1946 werd op Schiphol een korte bioscoopfilm opgenomen... En in de loop van 1947 verliet Annie het orkest. Er werd opgevolgd door Karel van der Velde En daarnaast kwam Pies Scheffer. Tevens de belangrijkste arrangeur en saxofonist Jan Meijer voor de zangmicrofoon. Pies Schiffer verkoos in 1951 een baan in het onderwijs. En zijn opvolger was alto-saxofonist Pep Rowold. Nou, zo kunnen we nog doorgaan tot 1997. Ik denk dat u liever gewoon naar de muziek luistert. De Skymasters, nu hier op CFM Zandtel. Met wel bedankt voor het gezellig avondje.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 Lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Zeg wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken. Het rommelen bom zo ruim als ik je zie. En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijken. Toen luisteren, schouwen, zeg me maar dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom.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 Ik vond dat klappen vreemd en ongewoon, dus vroeg ik hem op allerliefste toon. Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bom, zo raar als ik je zie. En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijken? Toe luister gauw schouwen, zeg me dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom.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 Van Confectie Atelier niet nog steeds aan de mode mee De mode is zo grillig Het verandert ieder jaar Wij volgen maar gewillig Met naald en draad en schaar Wat ook de mode voorschrijft De mode koning doordreint De modinette de modinette. Wij zijn de meisjes van het confectieatelier. Wij doen steeds aan de mode.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 Zijn de modinetes, de modinetes. Wij zijn de meisjes van Convectie Atelier, de modinettes, de modinettes. Wij zijn de meisjes van Convectie Atelier, wij doen steeds aan de modeling. Wie in haar jonge jaren dit grap goed heeft geleerd, kan heel veel geld besparen, ook als zij emigreert. Ieder land op aarde heeft handigheid zijn waarde, het is een Dat waren de modinettes van de Zwarte Riek. Daarvoor hoorde u Annie de Reuven met Zeg. Wil je misschien even naar mijn hartje kijken? En ook hoorde u de Skymars met wel bedankt voor het gezellige avondje. En het zit er weer op voor vandaag. Het uurtje is alweer bijna voorbij. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan moeten we weer een week wachten. Uiteraard iedere zaterdag de herhaling. Zandvoort uit Zandvoort tussen 1 en 2. En iedere dinsdag tussen 11 en 12 weer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen nog Helma en Selma. Ook Adelle Bloemendaal en Leen Jongewaard en Piet Reumer komen nog voorbij. Maar eerst zie je de Spelbrekers. De Spelbrekers was in 1945 opgericht. Een Nederlands zangduo bestaande uit Theo Reckers en Hug Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek waar ze te werk gesteld waren. In 1956 braken ze door met het liedje Oh, wat ben je mooi. En in 1962 werden ze uitgekozen. en Nee, werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Katinka. Misschien kunt u dat zich nog herinneren. Maar dat kreeg op het Songfestival geen enkel punt... maar werd wel een grote hit in Nederland. In 1976 werd het gecoverd door Nederlands hoop in bange dagen... op de LP Hoezo Jeugdsentiment. De spelbrekers brachten verder onder meer... de single snipperdag uit. En in de jaren 70 werden kok en Rackers de managers van André van Duin... waardoor hun eigen zangcarrière op een laag pitje werd gezet. En in 1975 hield het duo na 30 jaar op met bestaan... Maar de muziek, die gaat nog heel lang mee. Ik heb voor u een medley uitgekozen. De spelbrekers met een medley van al uw grote hits. Ook zometeen nog Helma en Selma. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Parijs ligt aan de Seine en Bon ligt aan de Rijn. Maar wat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine. Uit China komt de zijde, uit Spanje komt de wijn. Maar wat ik zo verliefd ben, dat komt door Madeleine. Ze heeft iets van Brigitte, ze heeft iets van Marlene. Als ik haar zie denk ik meteen. Parijs ligt aan de scène.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 Zie ik je doof met een hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind. In de wind, maar gaan we uit? Zeg weet je, lieve kind. Zie ik je doorgaan met een hoed, en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind. Als een jongen met een meisje, want dan gaat vraag: zie hey, je mijn heren? En als je zich dan kussen laat, vraagt zij, zie ik hem en geren En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij Want gebied de er antwoord, dan een kus, ze zijn er geren bij Doe je ruikt niet mee, hoe schat, liefst doe niet, Daar is, zie je hem en geren Jij yes, ze je, hoe zijn niet hoe lieve die, Daar is, ik zie je toch zo so geren zo blijft de wereld draaien door de vluchtje romantiek. Daarom vraag ik zie de geheime keren met muziek. Daarom vraag ik zie de geheime keren met muziek. Me ik wil maar ik dam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist, en die rijdt voor de gein naar Maastricht toe. Het resultaat zou zijn, ik nooit meer met de trein. Want als je me kan niet meer vertrouwen, kan wat blijf je dan? Zo is het op meneer. Als je me kan niet meer vertrouwen, kan dan blijf je nergens meer. Hé hey, jongens!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 Als je me kan niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch manier. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het toch manier. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Leuk?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 Als je me kan niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het toch meneer. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan laat je nergens meer. Vlieg op mijn zomeradres aan Ineens komt daar de stewardess aan Stap maar uit boven zee Je mag niet verder mee Want het reisbureau is op de fles man Ja zeg, op die manier Is vliegen geen plezier Want Als je me kan niet meer vertrouwen kan Wat blijf je dan? Zo is het toch maar me meer Als je me kar niet meer vertrouwen kan Dan blijf je nergens meer Allemaal. Als je me kar niet meer vertrouwen kan,